Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het overvolle migrantenschip dat gisteren zonk bij de kust van Griekenland... werd niet geholpen omdat ze bang waren dat het schip zou omslaan. Dat zegt de Griekse kustwacht. Ook zijn er signalen dat de migranten op de boot de hulp niet wilden... zegt correspondent Mitra Nazar. Ze zijn bang voor die zogenaamde pushbacks. Iets waar Griekenland al langer voor onder vuur ligt. En dat weten smokkelaars, dat weten migranten. En daarom gaan ze dus ook liever naar Italië in plaats van naar Griekenland. Zeker 78 mensen kwamen om toen het schip later alsnog omsloeg. 104 mensen konden uit het water worden gered. En waarschijnlijk honderden anderen kwamen om. De zoektocht naar overlevenden heeft sinds gisteren... ...namelijk niks meer opgeleverd. De politie in Brabant heeft in een recreatieplas in Eersel een lichaam van een man gevonden. Waarschijnlijk gaat het om de man die gisteravond vermist raakte. En toen raakte ook een jongetje van zes vermist bij een plas in de buurt van Os. Hij werd vanochtend gevonden, waarschijnlijk is hij verdronken. Een bandenprikker uit Capelle aan de IJssel moet naar een psychiatrische kliniek. De man stak eind vorig jaar in dik een week honderden banden van auto's, scooters en vrachtwagens lek. En dankzij een oplettende buurtbewoner kon hij worden gepakt... Volgens de rechter is de man niet helemaal toerekeningsvatbaar omdat hij een stoornis heeft. Hij moet nu naar een kliniek om bij die stoornis geholpen te worden en om te voorkomen dat hij nog eens de fout ingaat. En dan nog een luguber verhaal in Amerika. De politie heeft daar een online handel in lichaamsdelen opgerold. De manager van een medische opleiding is opgepakt. Hij zou jarenlang samen met zijn vrouw armen, benen en zelfs hoofden hebben verkocht. En die waren van mensen die hun lichaam hadden gedoneerd aan de wetenschap. En deze Amerikaanse verslaggever weet meer. Lodge stole human remains from the school and then sold them to people in multiple states from 2018 up until this year. Het koppel zou meer dan 100.000 dollar eraan hebben verdiend. en Ze stuurden al die lichaamsdelen per post naar kopers door heel het land. Het weer, vanavond nog veel zon in het midden van het land. Eerst wat bewolkt en later op de avond gaat dat weg. Vannacht is het nog een graad of 13. Morgen weer zo'n dag als alle andere deze week. Veel zon met 21 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A9. Alkmaar richting Amstelveen. Voor Amstelveen stadshart 10 minuten oponthoudt. En op de ring van Amsterdam tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam Buitenveldert is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 een druk weekendje voor Niels Buis. Hij is niet alleen met Sai Hollywood actief, maar ook zelf schijnt dat hij komende zaterdag te bewonderen is in de piers. In het andere geluid van Van Dam speelt hij samen met een andere bekende van ons, Jacob D. Edwards. Ja, zeker. Saai Hollywood trapte de deze ontdurende Femme van wat is het, 15 juni af. En over Saai Hollywood gesproken. We hebben vorige week al een Volendams band uh, gehad. Nou, deze komt ook. 20 juli komen ze langs. En dan gaan zij uh, iets uh, laten horen. En dan zal deze balcony... Ik weet niet of ze hem gaan spelen. Maar misschien wel, zal die wel degelijk anders uh, klinken... dan deze uitvoering. Um, ik zei al, het andere geluid uh, van Volendam... dat is uh, zo'n beetje de underground scene. Peter Steur van Lorem Mipson had het een beetje daar vorige week al over. Dat is dus zo langzamerhand aan het ontstaan in Volendam... En daarin uh, zijn onder andere te zien uh, Lorem Ipsum. Die uh, sluit op zaterdag bijna af. Doet bijna het licht uit. Uh, dat uh, gaan Blanco. Uh, die, gaat het, uh, die gaat het echt doen. Die gaat dan na middernacht schijnt... Of vlak voor middernacht gaat hij nog spelen. Nou, dan ben ik al weg. Want uh, ik moet wel mijn laatste trein nog uh, halen. Dus ik uh, denk dat ik uh, rond 10 uur wel het uh, dorp alweer verlaten ben. Uh, want ik ben er zelf ook bij om te kijken van wat er allemaal uh, te beleven is. Uh, One Clueless Friend, die we vorige week hebben gedraaid. is ook al materiaal van, nou, zeker zes jaar oud. Uh, die trapt in de grote zaal af, heb ik even maar uh, laten vertellen. Uh, er zijn nog meer uh, bekende namen, want uh, tenminste die wij hier ook uh, hebben gedraaid. Uh, bijvoorbeeld Donne Marie die speelt en Paul Bond, P.E.M. Bond... Wel te verstaan, ook die uh, zal uh, te zien en te horen zijn in de piers en het andere geluid van Volendam. Morgen dus in uh, Volendam kan volgens mij, kan je er nog uh, terecht, want ze hebben kaarten plenty, heb ik me laten vertellen. Dus het uh, uh, is zeker de moeite waard om daar naartoe te gaan. Dan iets waar... Um, want we gaan nu een beetje zo langzamerhand met het programma beginnen. Um, want... Uh, ja, van de week kregen we ineens een, een, ja, een persbericht binnen. Van een, Ook een dame die wij hier in de studio hebben gehad. Sterker nog, ze heeft live gespeeld. Het was de, de laatste donderdag van december 2022. Pien is dat. En ze heet voluit Pien van Wegen. Maar uh, er is nog iets bijzonders mee aan de hand. Want ze is een crowdfunding actie gestart voor het ja, voor een, een muzikale en experimentele reis. Het opnemen van een Nederlandstalig lied... het laatste hoofdstuk. En dat moet dan in New York als onderdeel... van een Engelstalig album gaan worden. En dit album is een belangrijke stap... voor het verder brengen van haar internationale carrière. Um, daar is zo'n 4000 euro nodig. En dat is grofweg 3500 pond. Uh, dat is nodig om haar um, ja, droom waar te kunnen maken. Dus... Dan moet je naar GoFundMe. En anders moet je even naar de website van dit programma. Altfm.nl, want daar is het op te vinden. En over Pien gesproken. Ik weet dat vriend en collega Kees Meijsen... die heeft hem al op de lijst gezet. Dit nummer dan. Um, voor de maand juli. En nou, dan geven wij alvast het voorschot. Hier is What the Fuck. Is it too bad or is it all?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 Altijd al naar boven Sinds ik kleine jongen heb ik altijd willen wonen Tussen alle wolken, want dan kan ik altijd dromen Als ik helemaal daar ben, dan word ik niet meer bestolen Als ik helemaal daar ben, dan kan niemand aan me komen Als ik toch kan vliegen, is het zonde om te lopen Lopen, lopen, lopen. Ik heb altijd een dromen geweest Ik heb altijd naar boven gekeken maar Als ze dan zien dat je veugels hebt dan trekken ze jou naar beneden Zeg maar jij bent een angel Ik zeg dat jij moest eens En dat was een veel match. Die kennen we uh, uit de eerste voorronde van de Word. En vorig jaar uh, dook hij ook nog eens een keer op, in, dacht ik ook, zelfs de finale van de Word. Want uh, toen uh, was hij ja, min of meer degene die in uh, de night editie als runner-up was aangewezen. En de winnaar die had zulk uh, ja, plan geworsteld dat hij besloten om niet te komen tijdens de finale. En dat was de reden dat Phil Mets... vorig jaar ook al in de finale heeft gestaan... van die Rob Agda wordt. Maar dit is zijn nieuwste nummer. En dat nummer dat heet Vleugels. En dat gaat over een eigen worsteling... met zelfmoordgedachten. De jonge rapper heeft jarenlang hiermee gestreden. En vond het erg moeilijk... om hierover te praten. Op dit onderwerp rust nog steeds een taboe. Ook eh, niet alleen... Eh, zoals het hier staat. Maar ik denk dat het ook... Eh, uh, ...uit zijn oogpunt bekeken is... ...en wat staat er dan nog meer... Uh, ...hierdoor voelde hij geen ruimte... ...om dit uh, bespreekbaar te maken... ...alleen in zijn muziek kon hij zijn gevoelens kwijt... ...en daarom wil hij door middel van zijn muziek... ...het gesprek starten... ...om zo andere jongeren een opening uh, te bieden... ...zodat zij hun hart kunnen luchten... ...Vleugels, dat is de, de single die je net hebt uh, kunnen horen... ...komt samen met een videoclip en die zal inmiddels denk ik ook online zijn. En voor die mensen die uh, dan de uitzending van deze, ja, deze uitzending nog eens een keer terug willen zien... ...en wat dan ook, er komt een samenvatting op onze website uh, te staan waarin die clip dus wordt meegenomen. Dus omdat we uh, een aantal nummers laten horen waar we ook een beetje op zoek zijn... ...naar of ze ook een clip uh, bij hebben gemaakt. Nou, dat uh, gaat bij deze wel denk ik lukken. Uh, dan uh, ben ik toegekomen aan iets heel bijzonders. Want um, ja, ik uh, mag sinds um, afgelopen weken uh, tijdelijk het uh, stokje bij 3 voor 12 als hoofdredacteur tijdelijk overnemen. Maar dat uh, heeft uh, nog wel een bepaalde reden. Um, dat, uh, de reden is dat er iemand uh, voor mij is die dat net ging doen. Dat is Marie van der Zalm. Maar uh, Marie van der Zalm is ook... Een muzikante en een songwriter. Uh, Marie en de Antoinette. Uh, ik draaide net al in het, uh, in het gedeelte van Zandvoort. Het draait door al een nummer. En die uh, is zit in de Lappermond. En niet zo'n beetje ook. En daar zijn we toch allemaal een beetje van geschrokken. Bij uh, 3 voor 12 Noord-Holland. En uh, de enige manier om daar een antwoord op te geven. En ook iemand uh, vanaf uh, de ziekbed. Uh, daar uh, ja, min of meer een behoorlijke support in die richting uh, te geven. Is wat werk te draaien. Het enige werk... Wat eigenlijk te zien en te beluisteren is... en ook nog geluidtechnisch dik in orde is... is een optreden bij Volta Live. Dat is in februari gebeurd. En toen speelden Marie en de Antoinettes. En ja, daar ging behoorlijk wat van uit. Ik was er dusdanig van onder de indruk dat ik besloten heb... om sowieso het antwoord te geven voor iemand die het nu echt heel erg nodig heeft. Om er weer een beetje bovenop te komen. Dat is één... Maar twee, de muziek vind ik zelf ook uh, behoorlijk uh, goed in elkaar steken. Psychedelisch. Er zit eigenlijk een -na randje van hier uh, tot heb ik jou daar. Maar het zit zo verrotte goed in elkaar. En uh, ook de stem, ik zei net uh, bij Zandvoort, draait door. Dat de stem van Marie van der Zalm mij een beetje doet denken aan een, ja, een mix tussen Sioux, Sioux en um, Marianne Faithful. Dat zijn toch niet de minste vergelijkingen die ik daarbij maak. Maar dan moet je maar goed naar de stem luisteren. Deze song, en nou weet ik niet helemaal zeker of ik het goed heb. Maar dat is ook een speciale. Want de mensen die op YouTube de opname van Volta Live terug kunnen zien. Die weten dat er ja, een situatie, nou ja, situatie, een moment is waarop Marie uitlegt dat ze ook iets geschreven heeft rond haar zestiende. En waarschijnlijk, maar correct me if I'm wrong hoort dat bij dit nummer. En dat nummer dat heet Kiss the King. Marie en de Antoinettes live in Volta van eerder dit jaar. Het was een hele korte, twee minuten duurt hier. Curfew from the dead. Dat is ook al uh, weer een tijdje terug uh, dat we dit uh, nummer hebben gedraaid. Maar uh, ik uh, ga dan op een gegeven moment uh, langs uh, met uh, de medelat van... Uh, nou, wat hebben we de afgelopen uh, weken gedraaid... en wat mag er dan nog wel eens een keer weer even opnieuw uh, te ten gehoord worden gebracht. Maar dat zijn er toch nog wel wat. Uh, dit bijvoorbeeld ook, want die, die hebben we maar één of twee keer uh, laten horen. Nou, en dat uh, vinden we toch gewoon te weinig. En dit zeggende, uh, bedenk ik me ineens dat ik er nog eentje er even bij moet pakken. Die ik ook eigenlijk uh, maar één of twee keer heb laten horen. En dat is, nou ja, dat is wel een band die enige aandacht al heeft uh, gekregen. Maar goed, uh, uh, ze mogen wat dat betreft uh, nog wel een paar keer uh, uh, naar voren worden gehaald. Um, uh, een van de mensen die bezig is met nieuw materiaal. En ze gaat ook uh, binnenkort zelfs nog een optreden uh, geven. Ik weet niet precies wanneer. Moet je maar even kijken op de socials van Feline Spiegel. Want uh, zo heet zij. En Feline Spiegel uh, heeft al uh, wat nummers uitgebracht. En dit is haar laatste single Broken Walls. When I Ik denk misschien straks maar die ik denk misschien. Ik misschien. Ik denk misschien. Ik denk misschien. Ik denk misschien. Ik denk misschien. Ik denk misschien. Ik denk misschien. Ik Ik denk misschien. Ik denk misschien. Ik denk misschien. Ik misschien. Ik Dief van Joris Hanne. En daarvoor hoorde je Feline Spiegel met uh, Broken Walls. Um, ja, dan ga ik toch eerst even wat uh, instrumentaal werk uh, draaien. Ik vind het zo leuk, want een uh, collega in Friesland, Henk Jans, ik weet niet of die nu toevallig ook zit te luisteren vinken. Uh, had samen met uh, Johannes de Vries afgelopen zondag een uitzending. En toen hoorde ik ook inderdaad de Frisian Chameleon voorbij komen. Nou, waar kan ik het een beetje het beste mee vergelijken? Nou, er is ooit een uh, filosofische muzikale poëet... Uh, genaamd Francis Alban Black. Die, die man die, uh, die kwam uit Warner... en die had uh, besloten om vrijwillig te verdwijnen. Nou, dat, uh, dat heeft hij uh, geweten. Want uh, uiteindelijk kon hij zich toch niet helemaal aanpassen. En hebben ze hem later ergens uit een van de uitlopers van, een, uh, van de scène... hebben ze hem uh, naar boven gehaald. En de man leeft niet meer. Een uh, soortgelijke verhaal is er uh, eigenlijk ook een beetje in Friesland aan de gang. Uh, maar dit zijn een uh, stel muzikanten die willen toch het liefst uh, een beetje uh, anoniem blijven. En zeggen van, wij willen beoordeeld worden op de muziek die we maken. Maar gelukkig is één van die geheimzinnige figuren, uh, die ken ik. En die heeft uh, de identiteit aan mij bekendgemaakt. Dus ik weet wie het is. Alleen ik speel het spel nog even lekker gewoon gewoon mee. En deze man, deze personen, want het is een man en een persoon die deze muziek maakt. Ze noemen zich inderdaad The Frisian Chameleon. Ze komen dus uit Friesland, dus het, de, de cirkel wordt al een stuk kleiner en daar schijnen dus genoeg geheimzinnige figuren rond te lopen. En het nummer wat ze hebben uitgebracht is Dream Scenario. En dat was hem. Uh, Friesian Chameleon. Een dream scenario. Friesland. Dat is het uh, verhaal. Het is instrumentaal werk. Ik uh, zit uh, nu ineens te bedenken dat ik één om één aan het uh, draaien ben. Dat is uit het jaar Kruikjaap. Dat uh, moeten we niet te veel doen. Uh, dan uh, gaan we gewoon uh, verder met de Nederlandstalige hip hop. Jong Louis. Hij heeft ook weer eens uh, wat van zich laten horen. Dat is uh, nou, alweer een tijdje terug. Maar het is wel heel erg uh, leuk om eventjes uh, te laten horen. Want... Bovendien, hij had op een gegeven moment bedacht van jongens, de prijzen gaan omhoog. Ik betaal mijn scheel aan allerlei rekeningen. Het wordt tijd dat als ik ergens binnenkom, dat ook mijn prijs dan maar eens een stukje omhoog gaat. Voor de diensten die ik aanbied. Nou, daar gaat het dus een beetje eigenlijk over. De prijzen stijgen van Jong Louie.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 Stijgen, ah. Alles voortdurend, dus ik hoor prijzen stijgen. Ah. Alles voortdurend, dus ik hoor prijzen stijgen. Ah. Alles voortdurend, dus ik hoor prijzen stijgen. Ah. Crypto's strekken zijn we homies, dan mag je ze voor de inkoop hebben Tegenwoordig draait het allemaal om winstoogmerk Doe chains op mijn nek en de spliff zo sterk Hoor zich geen als een vloedje weer opkomt Shout het naar nou de boeken, want voor niks gaat de som op Best me haten zijn versterkte, grapjes jongen, jongen, Ik loop eindeloos te glijden, heb hebt al lang gewonnen En ik roep niet zomaar dingen, nee ik meen het echt Voel me Roger Federer, want dit is set match Geen speetjes klokje om de pols, maar die komt wel Beste dan gorillas, dat is dom snel Lasten 2 die op mijn haten, die werd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 Like champagne bubbles Your met heart goes breathing A double mirror divide You're in love, I want it all But doesn't With sequence towards the heart Husk of a star in a white sesh Make the devil look in the sun Sunlight, sunlight, give me the keys And just say drive I'm piercingly sweet, your pious desire You're a pudding in The middle of the night sun me The keys and just say drive. I'm fearsomely sweet, you'll buy desire, these. I put a in gear in the middle of the night. Drunk with love, I'll cook for breakfast, head stunning back and forth. Bottles filled with gospel, our love in modeling, and the chef bound because we were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 Sunlight sunlight Sunlight sunlight Sunlight sunlight My boy understand Sunlight Sunlight Sunlight Sunlight Here dat heeft ook met iets te maken want deze Demira schijnt bezig te zijn met een nieuwe clip en die clip die hoort bij dit nummer, Salai. Vorige maand heeft zij haar album uitgebracht, Iggy. Was ik bij bij de release show in de Melkweg. Was een, een aller, ja, eigenlijk best een hele dynamische ep. Nou, een dynamische album release show geweest in de nok van de Melkweg. Het zat bijna helemaal bovenin. We zaten zo goed als op de Melkweg. Terwijl er nu ook de laatste dame inmiddels het pand binnentreedt voor vanavond. Dat is ook Die komt zo direct ook meespelen bij Inbos. Want Inbos is inmiddels gearriveerd. En ook de muzikanten die erbij horen, die zijn er ook. Eén ken ik ook nog via de sociale media. Dat is Sebastian Openhaart. Die speelt ook nog. In een band die ik hier uh, wel eens eerder heb laten horen. Staat nu ook uh, veelvuldig uh, te grijnsen. Dus uh, dat, ja, ja, dat krijg je als je op een gegeven moment in de pandemie ook uh, aandacht uh, vraagt. Was er ergens, op een, een of andere manier was dat uh, uh, iets van de collega's van 3 voor 12 Den Haag... die dat hadden bedacht uh, om ook wat uh, lokale bands... Uh, in de tijd uh, dat, uh, dat er niet zoveel kon uh, ook uh, buiten te laten spelen. Nou, en, uh, I Am Lotus was een van die bands. En zo ben ik aan I Am Lotus uh, gekomen. En Sebastiaan is... Een van die bandleden, maar is vanavond ook hier te gast bij, uh, bij het optreden van Inbos. Niet alleen te gast, maar ook muzikant, want hij uh, gaat de toetsen spelen vandaag. Um, ga ik nog even terug naar wat ik uh, allemaal gedraaid heb. Jong uh, Louis en de prijzen stijgen. Betekent met die korte nummers dat ik nog veelvuldig uh, nog wat uh, heb uh, en kunnen laten horen. Want zij bracht, uh, nou nog niet zo lang geleden, de EP uit, de debuute EP. En daar staat dit nummer ook op. It's is Wendy Moore. A feeling in my bones. The scars of my heart keep me in the dark. My future set in stone. I wanna let culture under control. They tried so hard to break me, tried to knock me off my feet. Underestimate me, you'll see. Can't tame the beat. Take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 Push through, and you make me feel home Do whatever, I'll be fine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 Ja, de nieuwe single van Sovietjana, want die komt morgen uit. Er zit ook nog iets bij met dat verhaal. En dat is dat ze dit opnam met gieters Jannes Kolen en toetsenist Jarno Van uh, het is een hoopvol lied dat de bloemen blijven groeien ondanks alle veranderingen in de wereld of in het klimaat. Dat uh, is ook iets wat uh, een rol speelt. Maar het is ook een onzeker lied. Op het moment dat Sophie uh, haar lied schreef werd ze net de moeder en was ze bang dat haar kindje nooit de wereld zou leren kennen waarin zij opgroeide. Tot aan het nieuws uh, gaan we deze horen. Want het is, uh, er zijn een aantal remixen. Wij draaien gewoon lekker nog steeds stevast het origineel. Want we zijn lekker eigenwijs. Want we weten niet voor niks even vm. En de remixen horen bij dit nummer van Low Edicts. Dat nummer heet All The Dreams You Took. For no one, nothing, everything You took it all.